Het is een mooie dag en de zon staat te schijn Ik lig niet in mijn bed, stik het weg te kwijnen Wat zal ik nu gaan doen om eens te beginnen Met een frisse douche streel ik al mijn zinnen het me nu een aan, ik kan wachten buiten te komen Lekker warm vandaag, de meisjes zullen buiten stromen Met die kokerokjes aan, ik wil niet staren Maar ik kan er niets aan doen, nu ga ik schoonheidspunten sparen Ben over de drempel, het begint al goed, over een in een met al die vrouwtjes zo zoet poef dag, deze man is erbij in die drukke winkelstraat kijk die mensen is bij maar deze man in de power is vandaag gekomen ik lig niet in mijn lessen dromen nee, ik schuifel door de steegjes drink op het terras een teetje neem een slok van die kop en kijk eens goed om me heen de dag is goed begonnen ik ben niet eens alleen deze dag is begonnen Stop. Die op mijn gezicht dansen, vitamine D op in stralen en kransen Alle tijd van de wereld en gaan we matelijk bezoeken Zitten in het park met fris en gevulde koeken Het is weer een dag op de lijst van al die goede dagen Oldschool klassieker staan voor eeuwig opgeslagen In het geheugen van de massa blijven niet veel zaken hangen Maar deze zomer laat je steeds terug verlangen naar die geur van zoete broodjes op de hoed bij elke bakker Twee, drie, ik zal je dit zeggen makkelijk. Geen gebak valt altijd goed in de smaak Als je s'avonds naar de club toe gaat Met die bussen en honnies die op de dansvloer stappen Die weer tijdens met zoetergenen kan trappen. Ja, de dag is goed, ik laat me niet meer snel afleiden Blauwe lucht zonne het begin van goede tijden Deze dag is begonnen Wat zal ik vandaag gaan doen?